Inhoudsopgave, moeder, kind, vader, een drieluik over ouderverstoting. 1. Inleiding, pagina 5. De gordiaanse knoop, ontrafeling van het familierecht, inleiding op het boek, recente ontwikkelingen rondom het ouderverstotingssyndroom. 2. De interviews, pagina 11. 2.0. Verantwoording bij de interviews, pagina 11. 2.1. Interview met Peter, pagina 13. 2.2. Interview met Ellie, pagina 25. 2.3. Interview met Ans, pagina 30. 2.4. De Bibelebondse Papierberg in 100 Actes, Dossierverhaal, pagina 42. 3. Opvattingen over het oude verstotingssyndroom, pagina 56. 3.1. Kinderbescherming, Spruit en het oude verstotingssyndroom, pagina 57. 3.2. Kind-opvattingen. Oudervervreemding na scheiding. Oude verstoting. Ursula Kodju, Pagina 61. 3.3 Oude verstoting, dikwijls vaderverstoting. De opvattingen van Hubert van Geizegem. Pagina 67. 4. Geestelijke mishandeling door oude verstoting. Pagina 70. 4.1 Geestelijke mishandeling, omgangsonrecht, loyaliteitsmisbruik en het oude verstotingssyndroom, pagina 70. 4.2 Een melding van geestelijke mishandeling in de praktijk, pagina 76. 5. Literatuur en andere verwijzingen. Pagina 79